U hebt dus al een vaag idee hoe het komt dat wij die sleutelkaart in ons bezit hebben. Eh, ja, maar dat ga ik niet zomaar aan uw neus hangen. Ieder bedrijf is zo'n kleine geheimpje, En commissaris en zeker een reclamebedrijf. Werkt Dirk de Meijer lang bij u. Oh, sinds een jaar of vier is mijn beste Creative Director. Een Creative Director? Dat mm -hmm. is iemand die reclamecampagnes verzint. Ja, ja, ja, dat is inderdaad het werk van de creatieven. Zoals wij dat soort artiesten binnen onze branche noemen. En u mag gerust weten dat Dirk voor mij zo goed als onvervangbaar is. Tegen hem persoonlijk zou ik zoiets niet rap zeggen, natuurlijk. Ja, en waarom niet? Commissaris, hebt u enig idee hoeveel zo'n top creatieveling waard is? Nee, duidelijk niet. Maar ooit gehoord van uh, Cookie Lokie? Ja, hè? Nee, sorry. Nee? Ja, dan bent u blijkbaar een van de weinigen aan wie die campagne compleet voorbij gegaan is. Dat zegt wel meer over u dan over Dirk zijn vrees ik. Maar goed, uh, u behoort dan ook niet tot de Target Group. Het is u vergeven. Tot de wat groep? De, de doelgroep. Ja, sorry, ik weet het. Ik heb de neiging om in vakje gewoon te vervallen als het over mijn passie voor reclame gaat. Cookie uh, Lucky, dat zijn toch die speculaties in de vorm van een hondje, hondje? met twee amandelen als oogjes. Precies. Ja, ja, die zijn ja. tegenwoordig overal. Mm. Ik heb ze zelfs bij de koffie gekregen in een cafetaria op de luchthaven van Kuala Lumpur. Inderdaad. Ja, ja, ja. Ze zijn een wereldwijd succes geworden. Hè? Niet slecht, hè, voor een, een saai speculosje made in Broad, Flanders... dat amper twee jaar geleden bijna van de markt verdwenen was. En Dirk de Meijer heeft die campagne dus bedacht. Ja, ja, ja. ja. Hij heeft de nieuwe bakvorm uitgedacht. De verpakking, de marketing, de slogans. Met de... andere woorden, Dirk de Meijer is zijn gewicht in goud waard. Mm -hmm. Dat is interessant. Laten we dan nu maar eens gaan kijken of hij inderdaad nog eens in een bed ligt. hè? Ja, wees maar gerust, ik ken hem. Kijk, wat heb je gezegd? Huh? Het bordje niet storen hangt er nog. Deer! Ja, heer. Wakee, wakee! De veldwacht is hier. Het schijnt dat u uw bakfiets verkeerd geparkeerd hebt, joh. Dirk! Er is nog champagne voor u beneden, opstaan! Oké, okay, laat u maar even opzij. Amai, dat stinkt hier. Ja, hier is een overvloed aan sterke drank uitgezweet, dat is al duidelijk. Uh, Dirk, zet gemak Momentje, momentje, meneer Bernard. Wij eerst, oké. Okay. Meneer de Meijer? is misschien op het toilet in slaap gevallen. Nee, hier is hij ook niet. Oké, okay, meneer Bernard, Kom maar even binnen. Gelukkig is de schoonmaakploeg nog niet langs geweest. Het bed voelt nog tamelijk warm aan, Pieter. Serieus? Uh, kijk, hij is in die kleerkast... Meneer Bernard, ja. die laptop en die attaché-case daar naast u. Zijn die van Dirk de Meijer? Ja, natuurlijk. Ja. Is er iets met hem gebeurd? Ja, ik vrees van wel, ja. Hoe vrees van wel? Wat bedoelt u? Oh, oh, oh nergens aankomen, alstublieft. Ja, Guido. Ondergoed, kousen, paar hemden, twee pantalons en van alles wat je nodig hebt voor een normaal verblijf in een hotel. Hm. Ja, het wordt stilaan duidelijker, Pieter. Ja, er is geen envelop te zien, geen briefje, nee. Laat mij eens kijken. Nee, waarom zou hij zijn afscheidsbriefje hier verstoppen, hè? Meneer Benaert heeft Dirk de Meijer een zwart jasje in zacht kleer. Weet u dat toevallig? Meneer Benaert. Sorry, ja, ehm. Um, ja, uh, uh, neem niet kwalijk. Ik was even aan het nadenken. Ik, ik weet het niet zo. So, uh, waarom vraagt u dat? Meneer Benaert. Een klein uur geleden hebben we iemand dood aangetroffen op het trottoir voor het concertgebouw. We hebben een sterk vermoeden dat het Dirk de Meijer is. Dirk? Dood? Ja. Voor het concertgebouw? Vanmorgen? Dat kan toch niet. Wat, wat, wat bedoelt u nu dat hij verongelukt is? Ja, dat weten we op dit ogenblik nog niet precies. Meneer Berenaerts, ik moet u nu verzoeken om... Al... Ja, wat scheelt er? Ja, sorry, maar ik, ik moet nog even... Ik, moet, ik heb dringend lucht nodig. Ja, meneer een momentje. Wat krijgt hij nu ineens, zeg? Hij begon precies ineens te hyperventileren. Ga ik je maar te napieten? Nee, laat maar. Of ja, toch wel. Oh ja, eh, nog iets. Voor dat colloquium hebben ze waarschijnlijk wel een brochure gemaakt of zo. Vraag daar eens naar. Hm. Misschien staat daar toevallig een foto van Dirk de Meijer in. Dan weten we direct of hij het wel was. Oké. Okay. Uh, ik heb alle in- en uithang laten afzetten. Nee, maar we gaan ons daar niet populair mee, man. Moet moet maar een keer gaan kijken. Ah, is dat zijn foto? Maak een foto? Maar ik Ah, mooi, is gewoon een mens, hè? Dirk de Meijer, creatief directeur. En dan zullen van de tak van concertgebouw springen. Allee, oh, ja, of misschien eraf geduwd worden. Jongens, jongens, toch? Ja, ja, ja. Ga nog maar een paar van die brochures bijeenzoeken. zijn er hier genoeg. Ja. Die hoofdreceptioniste is toch al aan die lijst bezig, hè? Ja, ja, ja, ja, maar dik tegen haar hoesten, hè. Ja, Veel zo. zoveel te beter. Zeg, maar mijn handen er een beetje werk aan in, 104 104 deelnemers zijn er aan dat colloquium. Fijn. nu zijn er maar 103 niet meer, hè. Ja, die meneer de Meijer is er niet meer, hè. Zeg, en het zit niet alleen in België, hè. Ze zit Noordpool, pool Tust, Braziliaan, Grieken. De rest is je bij het IJsland. Gewoon ja. een keer peizen. Ja, Bruinhoven, het ja. is een internationaal colloquium voor iets, hè. Zeg, uh, Vermeer zit toch bovenop Vermeulen zijn vingers te kijken, hè? Ja, affirmatief. Ik kom direct naar beneden als er iets te melden is, denk dat je gevraagd hebt. Commissaris van in? ja. ja. Erik De Voort, managing director van het Kruinplaatshotel. Ah, u komt als geroepen. Wil willen zo vriendelijk zijn mij en mijn team zo gauw mogelijk een ruimte ter beschikking te stellen voor ondervragingen? Dat mag rustbaar zijn, wij zijn niet zoveel eisend. <tiedacht> mag ik u vriendelijk verzoeken nu ondervragen naar eens anders te gaan houden? U hindert de goede werking van ons hotel. Wij hebben hier een internationale reputatie, niet. Nee, en dat is ook we zullen ik... uiteraard ons best doen om die hindernis zoveel mogelijk te beperken, meneer De Voort. Ja, ja, maar ze blijven er wel van plan om iedereen te ondervragen. Niemand mag hier nog binnen of buiten. Beseft u wel dat er hier meer dan 200 gasten zijn? We gaan alleen de deelnemers aan het colloquium ondervragen. Want zodra uw hoofdreceptioniste... ...mij de lijst van de deelnemers bezorgt... ...zullen we het kaf van het koren scheiden. Bij manier van spreken natuurlijk. Maar, sorry, meneer De Voor... ...maar we zijn nu eenmaal verpleegd... ...om in dit soort uh, situaties... ...daadkrachtig op te treden. Orders van het parket. Wat is dat nu voor onzin? Trouwens, waar is dat parket hier ergens? Mij is verteld dat die meneer De Meijer... ...op het trottoir voor het concertgebouw gevonden is. Dat het daar waarschijnlijk van terras is dan is of zoiets. Uh, ja, maar ja, commissaris, uh, Ik heb precies niet goed uitgeleid aan meneer, hè? Oh, en... jawel. Jawel, het was duidelijk genoeg voor mij. Ons hotel heeft hier niks mee te maken. En hoe dan ook, u heeft zich aan de regels stonden. Wat, waar is uw bevelschrift eigenlijk? Meneer De Voor, luisteren... Ah, mevrouw De Substituut. Net op tijd. We hebben hier een klein probleempje met meneer De Voor hier. Ja. Hij is de managing director van het hotel. Ja, meneer De Voor. Uh, dag mevrouw, de substituut. Kan dat echt allemaal? Ik bedoel, een compleet hotel blokkeren... ...maar dat een van de gasten verongelukt is en dan nog niet eens in het hotel? Ja, dat kan, meneer De Voor En zeker als we te maken hebben met een verdacht overlijden. Ja, maar, maar, maar mag ik dan op zijn winst weten of dat dan hier nog allemaal lang gaat duren... ...of, of is dat ook te veel vraag? Dat mag u natuurlijk weten, meneer De Voor, Zolang als wij dat nodig achten. Sorry.